Afgelopen maanden zijn al ruim 1600 mensen gedood. Bij een botsing tussen twee schepen op de Moskva in de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker vijf doden gevallen. Een van de schepen was een plezierjacht met twintig mensen aan boord. Acht opvarenden worden nog vermist, zeven mensen zijn gered. Drie weken geleden kwamen in Rusland 122 mensen om bij een scheepsramp op de Wolga. In Afghanistan rust er een vloek op het nummer 39 op kentekenplaten. Autoverkopers raken auto's met een nummer aan de straatstenen niet kwijt. Het nummer 39 wordt in verband gebracht met de illegale seksindustrie. Een bekende Poyer reed met een kentekenplaat met de roepen 39 rond. De man was zo berucht dat veel Afghanen niet geassocieerd met hem willen worden. Ze gebruiken onder meer verf om hun kentekenplaat te wijzigen... om zo de spot van kennissen en buren te vermijden.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 Het weer. Het is bewolkt en grijs, maar vanmiddag wordt de bewolking dunner en in het westen breekt langzaam de zon door. Er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. OVT Over de onvoltooid verleden tijd Met Michal Citroen Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT met vandaag alweer de vijfde aflevering van onze zomerprogrammering tot 11 uur aandacht voor Brother Where Art Thou... van collega's Matthijs Deen en Laura Stek. Een negendelige serie over historische broederparen. Van aards, vijanden en levenslange rivalen... tot mannen die in voor- en tegenspoed solidair met elkaar bleven. Vandaag, in aflevering 5, gaat het om de broers van koninklijke bloeden... uit het Frankrijk van de 17e eeuw. Lodewijk XIV en Philippe d'Orléans. Met historicus Luc Panhuizen en Carolien Hanke, auteur van het boek Gekust door de Koning, zal het gaan over de zonnekoning en zijn opvolger, achterkleinzoon Lodewijk de 15e en hun maîtresses. In het tweede uur van OVT. het vervolg van de serie Gouden Jaren, met vandaag in deel 5 het verhaal van Otto, kind van foute ouders en vervolgens in de serie Herhalingen van het programma Ongehoord... een aflevering uit 1995, gemaakt door Ronald van de Boogaard... over de in 1980 overleden en in Moskou begraven... Russische zanger en dichter Vizotsky, wiens graf een bedevaartsoord werd. Dat heeft u de komende uren voor ons te goed... maar nu gaan we even luisteren naar een fragment van 1 juni 1950. Op het Zuid-Hollandse eiland Rozenburg bevindt zich het natuurmonument de Beer. Een ongerept stukje natuurschoon dat aan vele vogels een veilige broedplaats biedt. Duizenden dieren maken dankbaar gebruik van deze rustige omgeving om er hun nesten te bouwen en de opvoeding van hun kinderen ter hand te nemen. In deze tijd van het jaar vindt men er meer dan 25.000 nesten van kapmeeuwen en sterntjes. Het benaderen ervan is niet gemakkelijk. En slechts met sterke telelenzen is het mogelijk de zeldzame tafereeltjes uit het vogelleven naar voren te halen. De vogelwachter van het eiland riskeert hevige luchtaanvallen wanneer hij zich te dicht bij de nesten begeeft. Onbekend met de goede bedoelingen van de vogelwachter bindt de oude vogel fanatiek de strijd aan tegen de binnendringen. Ook het jong is onrustig. Het voelt de spanning. Er is in het nest nog een ei waaruit zich langzaam een ander kleintje tevoorschijn wurmt. Op de hand van de vogelwachter kijkt het jong brutaal de wereld in. Straks zal het van een nog hoger standpunt het leven op aarde bekijken. Op het natuurmonument de Beer is het telken jaren in de broedtijd een grote drukte. Wel een bewijs dat de zorg van de dierenvrienden door de vogels op hoge prijs wordt gesteld. Ja, een verslag wat er gebeurt in de jaren 50 op het natuureiland De Beer. Voor de mensen die dat niet weten, dat ligt dus, lag dus, in waar nu, de plek waar de haven van Rotterdam uh, zich bevindt. Aan de telefoon op dit moment Ed Buisman. Goedemorgen. Goedemorgen. He. U schreef het boek uh, Een Eerste Klas Landschap over dit nou, toen echt legendarische natuurmonument, he, De Beer. Ja, klopt. Wat niet meer bestaat. Ja, helaas. Nou is het zo dat uh, ten tijde van dit fragment waar we net naar luisterden, dan is het net al hersteld van de oorlog. Hè? Want daar heeft het behoorlijk geleden onder de, onder de Duitsers die er allemaal bunkers bouwden. Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar wat de Duitsers daar aangericht hebben. Het, uh, uh, daar zijn honderden, honderden bunkers zijn er gebouwd, er zijn uh, hele grote zeewieringen aangelegd. En je zou dus wel kunnen zeggen dat het natuurgebied de Beer, zoals het voor de oorlog was, eigenlijk heel erg onherkenbaar bijna veranderd is. En daarom is het zo toch eigenlijk wonderbaarlijk dat in 1946, al, dus vlak na de oorlog, onmiddellijk weer die, die grote aantallen vogels daar terugkwamen, zoals die ook voor de, voor de oorlog daar al broeden in dat natuurgebied. Ja, en dan een paar jaar later heeft het zich hersteld en dan is het geloof ik een van de grootste broedplaatsen van vogels in Nederland, hè? Het is, het is onvoorstelbaar, ja. Er uh, zaten daar zo verschrikkelijk veel vogels: kluten, tuurluizen, grutten, uh, schoolecters, uh, birgeenden. Maar waarom de, de bier vooral beroemd was, dat waren toch de. de hoorde net ook al in het fragment, de, de visdiefjes en, en de, de grote sterns bij elkaar. Zo'n 25.000 broedparen in 1950. Nou, als je dat nu tegenwoordig tegen mensen vertelt in Nederland, dan, dan denken ze dat je, dat je dingen staat te verzinnen. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ja. Nou, ten tijde van dit fragment, 1950, is eigenlijk al besloten door de gemeente Rotterdam met de aanname van het botlekplan dat de haven van Rotterdam zich gaat uitbreiden. En dat eigenlijk ze dan al weten dat het eiland gaat verdwijnen. Hè? Ja, dat is, zo, kun je dat, zo heb ik dat wel in mijn boek uiteindelijk gereconstrueerd. In ja. 1947 is het boslekplan aangenomen in de, in de Rotterdamse gemeenteraad. Uh, de gemeente Rotterdam dacht dat ze daar uh, zeker tien jaar mee vooruit konden. Uh, nou, dat bleek in de praktijk allemaal veel sneller te gaan. En, uh, dus in, in de eerste helft van de jaren 50 kwamen al de, tegen, de, de tekeningen op de tafels... voor uh, ja, wat, wat later dan Europoort is gaan heten... En, uh, waardoor de, de beer verloren is gegaan. Ja, eind jaren 50 eigenlijk wordt begonnen met dat hele Europortplan en al snel verdwijnen het, het natuureiland De Beer en de omrigende dorpen onder het bagger wat uit de haven komt en worden daar fabrieken gebouwd, hè? Ja, klopt. Ja, ja, Blankenburg en, en, en nog een andere, ander dorp zijn daar helemaal van de aardbodem verdwenen. Ja. Ja, en de bieren dus, ja. ja dat, dat, dat is de laatste keer dat op zo'n grote schaal, geloof ik, natuur is vernietigd ten bate van de economie, hè? Ja, ik, ik denk dat je dat, dat zoiets in deze tijd uh, niet meer zou kunnen gebeuren. Van dat zo'n uitzonderlijk natuurgebied zo makkelijk uh, gewoon helemaal verdwenen is uh, voor uh, ja eigenlijk voor de uitbreiding van de haven zich. Zeg maar dat is die afweging uh, economie uh, natuur uh, op deze manier heeft uitgepakt. Ik denk niet dat dat nog, nog zou kunnen in Nederland tegenwoordig. Ja, nou heeft u een prachtig boek geschreven over over de beer. Waarom wij eigenlijk nu met elkaar bellen? Ja, dat, heeft, ja. dat heeft een soort dubbele uh, bede. Want u heeft uh, nu een boek geschreven over een Rotterdamse cineast, uh, een schrijver... en die heeft heel veel gefilmd op, uh, op het uh, Natuureiland de Beer. Hè? En dan hebben we het over Simon de Waard. Ja, ja. ja dat, is een, uh, dat is een beetje uh, een toeval geweest. Want in, in mijn onderzoek voor het uh, boek over de beer... Uh, ben ik de naam Simon de Waard ook tegengekomen. En toen, toen bleek dus dat die, uh, deze Simon de Waard, een Rotterdammer... Uh, dat hij een, een film had gemaakt over de bier. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. En uh, ik heb die film ook gezien, die, die zit in het gemeentearchief van Rotterdam. En uh, later, toen mijn boek uh, in de, uh, over de bier uh, klaar was en uitgekomen is, toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk toch wel leuk om daar nog eens wat, wat verder op in te gaan, op die meneer Simon de Waard. En ja, ik heb toen uh, ontdekt dat die, uh, Simon de Waard, die heeft, die heeft heel veel over de bier geschreven. En uh, nou, die is ook, ook gefilmd. En... Op zich is dat wel heel bijzonder, want uh, daarmee heeft hij toch uh, heel veel vastgelegd uh, over, over de beer. Vo vooral die film. En dat is een film van uh, nou, iets van 70 minuten. Nou, dat is een, een prachtig document. Uh, ja, dat wist die man natuurlijk zelf op het moment dat hij die film maakte ook niet. Maar het is natuurlijk een prachtig document van de beer geworden. Mm -hmm. Ja, het gaat een beetje ver om hem de Nederlandse Richard Attenborough te noemen. Maar het was toen redelijk uniek geloof ik wat hij deed. Hè? Zo op die manier de natuur filmen. Nou, er, waren wel, er was wel een beetje een, een traditie al in Nederland. Van, uh, we hadden voor de oorlog al uh, Strijbos die heel actief ja. was. Ook op dat gebied. Maar ja, die ging, die ging uh, ook heel veel naar het buitenland. Maar de, de waard die heeft zich lange tijd, tot in het begin van de jaren 50, echt op Nederland gericht. Want hij heeft niet alleen een film over de Beer gemaakt, maar over een, een aantal andere uh, ja, gebieden in Nederland, die heel, die, waarvan we nu zeggen dat die heel bijzonder zijn. Heeft hij allemaal op film vastgelegd tussen nou pakweg 1945 en 1950. Is die film wel eens te zien die hij gemaakt heeft over de Beer? Ja, de Beer die, je kunt gewoon uit het gemeentearchief in Rotterdam. En ja. daar zit hij in het archief en kun je hem gewoon bekijken. Oké. Okay. Um... Als mensen nou uw boek over de beer en over Simon de Waard willen lezen... willen bestellen, willen inzien, waar, waar kunnen ze dan terecht? Nou, de, de, de makkelijkste manier is uh, om uh, gewoon even op internet te kijken. Ik heb, er is een, uh, een website en die heet uh, natuurmonumentenbeer.nl. En uh, daar, daar is alles te vinden over de beer, over het boek over de beer... maar ook over het boek van, uh, Simon, over Simon de Waard... Oké, okay, dus ik herhaal, Natuurmonument De Beer. En daar vinden ze informatie ook over, is alles te zien, ja. over ja. de cine, Rotterdamse Sinia's, Simon de ja. Waard. Ja. Heel hartelijk dank voor uh, uw toelichting vanmorgen. Heel graag gedaan, Ed ja. Buisman. Goedemorgen, prettige Goedemorgen. dag verder. Hey. Goed, dan is het nu tijd voor de vijfde aflevering van de serie Brother Where Art Thou? van collega's Matthijs Deen en Laura Stek. Met hun gasten Luc Panhuizen en Caroline Hanke well it's true you're a bit like me but you're a lot like you and i'm not like you and you're not like me but i'm the Ja, Welkom bij Brother Waradow, onze zomerserie over historische broederparen, de vijfde aflevering. Vandaag hebben we een schrijver in de studio die mislepend geschreven heeft over de Gouden Eeuw... en in het bijzonder over een van de meest tot verbeelding sprekende broederparen uit onze vaderlandse geschiedenis. Ja, dat gaat over jou, Luc Pannhuizen. Welkom. We kennen je van je boek je. over het rampjaar 1672 en over de gebroeders de Wit met het boek De Ware Vrijheid. Dus toen we jou benaderden met de vraag uh, of je mee zou willen werken aan deze broederserie, gingen we er een beetje van uit dat het over Johan en Cornelis de Wit zou gaan. Maar we hadden het helemaal gefobd. mis. Gevopt. Ja, helemaal gefopt. Want je koos een heel ander broederpaar. Ja. Namelijk? Uh, Lodewijk XIV en zijn broer Philippe. En waarom? Um, omdat Lodewijk een ontzettend fascinerend figuur is. De zonnekoning? De zonnekoning. Um, en omdat uh, Lodewijk een uh, bijzonder talent had. Uh, een soort genie voor majesteit. En dat talent heeft hij opgekweekt in een hofcultuur die heel goed te vergelijken valt met een slangenkuil. En eh, dat broertje van hem, Philippe, is ook een slachtoffer geworden... van die hofcultuur, die slangencultuur. En ze zijn eigenlijk een soort diapositieve geworden. Wat, wat Lodewijk werd, dat mocht Philippe niet worden. En wat Philippe werd, dat was Lodewijk nadrukkelijk niet. Dus de, een, een schitterende uh, ja, zwart-wit waren. Twee broertjes. En het is... Een, een klassiek soort rivaliteit. Je hebt een, een kroon, kroonpretendent en een jongere broertje. En dat broertje dat kan altijd zeg maar, van een afstand toekijken. Als het even iets anders was gelopen met zijn lot... dan was al die macht en al die invloed... Uh, en al dat ja-knikken voor hem bedoeld geweest. Maar helaas. Hey, uh, hey Luc, maar Lodewijk en Filip. Uh, was je uitgekeken op de broertjes de Wit? Ja. Uh, Even je buikte vol van? Nou, Lodewijk en Philippe zijn uh, spannender als broers. Want Johan en Cornelis waren in hoge mate complementair. Die mochten wel op elkaar lijken. Ja, en die hebben veel aan elkaar gehad. Dus waar Johan, uh, zeg maar, gaten liet vallen of ruimte liet, daar sprong Cornelis dan weer gretig in. En het is. In feite, de, de broers zoals we hun het liefste zien. zouden willen. Ja, ja gewoon, gewoon twee nijvere polderaars. Die met z'n tweetjes zorgen dat het droog blijft aan hun voeten. Terwijl als je naar... Klinkt inderdaad heel saai. Nou ja, het is, ze leeft in een hele spannende tijd. En uh, ze moesten uh, roeien met de riemen die ze hadden... om maar in poldertermen te blijven spreken. En uh, ik zeg maar, hun verhaal is gewoon... Een, naar nou, een heel Nederlands verhaal, maar kleinschaliger. Terwijl verleg je uh, de blik naar Versailles en naar Frankrijk. Ja, dat is bigger than life. Dat is gewoon het Hollywood van die tijd. Dat is gewoon schitterend. Heerlijk. Nou, om ons allemaal bij te staan, het verhaal te vertellen, hebben we Carolien Hanke uitgenodigd, schrijfster van historische boeken. Carolien, welkom. Dank je. Het meest recente boek. Om even te laten zien wat je allemaal schrijft. Door een Hollandse winter gaat over een hofdame... die moet vluchten voor de revolutie. In de winter van 1795. Ja, Franse hofdame, ja. Ze, ze reis over een zeeman in de 17e eeuw. Maar we hebben je natuurlijk vaak vanwege je boek... gekust door de koning. Het oude boek wat je blijft achtervolgen. Wat ook een prachtig boek is. Over Lodewijk de e En zijn achterkleinzoon, Lodewijk de Vijftiende. En hun maîtresses. Uh, kreeg jij het idee, toen je dat boek schreef... dat je deze grote koning, dat je hem nabij kwam... als mens... Uh, op bepaalde momenten wel. Uh, als je kijkt naar hoe hij met zijn matresses omging, hoe hij met zijn vrouw omging, zijn moeder, dan kreeg je wel een beetje een beeld van een, van een echt mens. Een leuk mens? Um, nou, leuk niet, nee. <laughs> Ik vermoedde al zoiets, maar <laughs> niet leuk. Maar uh, ook, tegelijkertijd toch ook wel mysterieus. En dat was ook wat hij moest zijn. Hè. Dat, een, een, hij, hij, hij moest uh, al zijn emoties en uh, al zijn gedachten moest hij voor zich houden. Hij kon niet in zijn kaarten laten kijken. En uh, er is ook heel veel uh, privécorrespondentie van hem verdwenen. Waarschijnlijk is dat uh, op zijn verzoek verbrand of weggewerkt of zo. Dus uh, je, krijgt heel wein-, je krijgt dus wel heel veel een grote blik op uh, de officiële kant van zijn leven. Dat ook heel groots en heel boeiend is. Maar echt rechtstreeks contact met hem op het, op het intieme niveau, dat is een heel stuk minder. Maar dat is wel waar jij nou op zoek bent geweest toen. toen ja, ja. ja. ja. Ben je ook op zoek geweest naar de relatie met zijn broer? Toen niet, nee. Nee, dat is eigenlijk een beetje buiten beeld uh, gevallen. Behalve dan natuurlijk gewoon dat hij er was. En uh, ja, bepaalde incidenten die er waren, maar verder niet. Laten we terug naar, uh, gaan uh, één generatie terug, Lodewijk de dertiende. bleef enorm lang kinderloos. Weet jij uh, hoe dat kwam? Nou, niemand weet precies hoe dat kwam. Maar het was een, uh, in ieder geval een heel slecht huwelijk. Lodewijk XIII en uh, Anna van Oostenrijk. Die, hij die was getrouwd met een uh, Spaanse prinses, Anna van Oostenrijk. En uh, die, ik geloof dat, dat, dat zij nog maar zeven was toen ze aan het Franse hof kwam... als de bruid uh, van de koning. En nou, dat is niet zo'n heel erg goed begin, denk ik, ook van een huwelijk. En um, het duurde totdat ze een jaar of, nou, ik geloof 36 was of zo... voordat ze dus uh, kinderen kreeg. En dat vond iedereen ook een wonder... En uh, Lodewijk XIV, die, die, die heette dan ook uh, uh, louis Dieu Donné, dus door God gegeven. Want eigenlijk hadden ze dat helemaal niet meer verwacht dat hij zou komen. Dus daar begon het al, zo'n grootheidswaanzin. Uh, het is eigenlijk bij de geboorte al misgegaan. Uh, ja, ja het, was, uh, het was een wonder. Hij was een wonder. En hij bleef een wonder, ja. Ja, Luc, ja. Uh, uh, maar, uh, heb jij een beeld van die, van die ouders? Nou, die Anna van Oostenrijk... Die zat in een lastig parket. Uh, op hele jonge leeftijd kwam ze in een, uh, in een vreemd uh, hof terecht. En Lodewijk XIII was in oorlog met Spanje. Dus eigenlijk was haar man in oorlog met haar eigen familie. Wacht even, met Spanje, maar Anne van Oostenrijk was ook met Spanje? Ja, met de Spaanse. Ja, Habs Habsburg, Habs Habsburg. Habsburg. En Anna die, uh, die voelde zich eenzaam verlaten uh, in Parijs. En begon een correspondentie. Met de vijand. Dat komt op een gegeven moment uit. En dan uh, is uh, Lodewijk XIII uh, furieus en uh, behandelt haar als een landverrader. Ze wordt niet ter dood veroordeeld, maar ze komt wel in een soort quarantaine terecht. En daar komt nog bij dat zeg maar, zo'n koningin. hoeft maar eigenlijk één kwaliteit te hebben: vruchtbaarheid. En uh, Anna is drie keer zwanger geweest. En dat heeft tot drie keer tot een miskraam geleid. En de vierde keer was ze echt hoogzwanger. En toen ging ze eh, lichtspinnig, lichtzinnig als ze was... spelen met haar hofdames, kwam ten val miskraam. Nou, en zeg maar, zowel het landverraderschap... Dat kon het niet goed doen. Nee, het landverraderschap zeg maar, en nog eens een keertje slecht moederschap... dat heeft Lodewijk de 13e haar eigenlijk nooit vergeven. Dus ja, ze hebben elkaar jarenlang... Uh, heeft, heeft Lodewijk de 13e Anna van Oostenrijk... als een soort meelaatse ontweken. En nou, door een, een raar spel van toeval en slecht weer... En, kwamen ze elkaar tegen in hetzelfde bed. En toen kwam er alsnog een kind. Dat... Na 22 jaar eigenlijk... Uh, Waarvan overigens sommige mensen beweerden dat hij nooit van Lodewijk XIII kon zijn, maar ja. dat hij dus een Bastiaardzoon misschien was. Ja, ja. ja. dat Carolien... was het gerucht. <laughs> Caroline, kan jij iets meer vertellen over, uh, over het familieleven in die tijd? Bestond er zoiets als een hecht gezin? Dit klinkt al niet gezellig, maar was er überhaupt. Uh, ja, bestond het gezin? Uh, nou, het gezin onder het volk bestond. Het gezin onder de adel was iets heel anders dan wat wij uh, kennen. Dat was eigenlijk meer uh, een zaak. Eigenlijk zoals het Engelse Koningshuis het nog altijd heeft over de firm. Uh, je, je bent met elkaar een, een bedrijf. En uh, je bent geen individu die zich uh, gaat ontplooien en die, zich dan, die dan de familie verlaat zoals dat nu is hè, en dan grote dingen later gaat doen. Maar je bent gewoon een onderdeeltje van een hele uh, grote familie. En dat, gaat, dat kan heel ver gaan. Ook de neven en de achterneven en nichten, die zijn allemaal onderdeel van één groot geheel. En uh, er wordt dus... Uh, uh, je, die kinderen die werden ook vaak, uh, als ze nog maar heel klein waren, uitbesteed aan een min. Dus uh, uh, die werden dan uh, uh, bij een voedster ondergebracht. En die hadden dus al, als ze opgroeiden, al een heel ander contact met hun moeder en met hun vader. Die ze soms zelfs helemaal niet zagen, lange tijd. En dat was dus heel anders dan wat wij nu... Uh, ze kon niet eens echt een goede, warme moederband ontstaan. Nou, het, gek genoeg, dat, kon dus wel, dat gebeurde wel, eh, waardoor je misschien zou kunnen denken dat al die ideeën over moederschap... nu misschien niet helemaal kloppen. <laughs> Want dat is, wat jij zegt is dus uitgaan van dat dat dus noodzakelijk is. Dat was het toen niet. Maar Luc, uh, hoe, hoe zat dan de band tussen Anna van Oostenrijk, de moeder... en uh, de netgeboren Le Dieu Donné? Uh... Nou, die was, uh, als uh, de ooggetuigen verslagen mogen geloven... bijzonder warm. Anna was eigenlijk jarenlang geïsoleerd geraakt in, uh, in, uh, in dat Franse hof. Deels landverraden, deels falende moeder, falende vrouw, kortom. Eigenlijk overbodige vrouw. En ineens is daar dat godgeschenk. Dat was ook een godgeschenk voor haar. Want ineens uh, ja, is zij uh, de moeder van uh, uh, de troonopvolger... En euh, nou, Lodewijk XIII wordt zelfs iets aardiger tegen haar. Maar vooral haar status als koningin, die, die stijgt pijlsnel. Het is dus ook haar verlossing, als ja. kind. En, nou ja, en het ziet er ook wel naar uit dat ze het ook wel leuk vond om moeder te zijn... Uh, het was uh, precies wat Carolien zegt. Het was eigenlijk heel gebruikelijk om uh, de opvoeding zo snel mogelijk... in de handen van gouvernantes neer te uh, leggen. Maar uh, Anna die wilde ook zelf bij dat kind zijn. Dus die was eigenlijk een... Uh, maar niet voor de borstvoeding? Uh, dus. Niet voor de borstvoeding. Er was een min. Er, was, er waren twee minnen. Oh, hij voor kon kiezen Londen. uit vier borsten maken. Hij, hij heeft vier borsten tot zijn beschikking. En een uh, paar maanden later had hij er al negen. Negen min. Ja, maar dat had te maken met het feit dat hij twee vlijmscherpe voortandjes had. <tankt> Zoals Lode... alle tepels eraf gebeten. Ja. Hij, uh, de, oh, dat is... Hij maakte er een bloedbad van. En uh, Hugo de Groot bevond zich uh, rond die tijd in Parijs... en die ving al die, die roddels op... En die schrijft ergens in een brief uh, aan, uh, aan zijn connecties in Zweden... dat uh, deze koning zijn minnen aan Vlaarden bijt. En dat uh, de buurlanden van de toekomst maar moeten leren bevreesd te zijn... voor als deze jonge koning volwassen is geworden. Nou, het is ook, als, ook als het niet waar is, is het een prachtig verhaal. <coughs> twee jaar later komt het... Uh, ze verschillen precies twee jaar, hè? Het tweede kind. Uh, alle twee september. Um, ook een donné, of al heel wat minder, Luc? Uh, nou ja, het, is, het wordt echt een reservekind. Maar, en dat, dat is traditioneel, dat je, uh, zeg maar, tweede zoontje van uh, vorsten van wordt een reservekind. Maar in Frankrijk heb je een hele gevoelige geschiedenis met, uh, met jongere broers van koningen. Want Lodewijk XIII die vocht een oorlog tegen Spanje, maar ondertussen giste het overal in dat rijk van hem, en dat werd voor een deel gaande gehouden door de jongere broer van Lodewijk, de dertiende, Gaston. Hertog o, van Orléans. Oom Gaston. Oom Gaston. Uh, uh, Monsieur uh, geheten. En, uh, die, die Gaston was een werkelijke nou, onrustzaaier. En die heeft eigenlijk voor een soort uh, trauma gezorgd... Uh, in, in die hele monarchie. Daar komen we op, want Lodewijk de dertiende heeft zijn kleine kinderen niet lang overleefd, hè, Caroline? Nee, uh, toen uh, Lodewijk de 14e dus zijn zoon, vijf was... en dus de jongere broer drie, toen is hij overleden. Dat wil zeggen dat op dat moment... Er natuurlijk op die op kwesties ontstonden over de opvolging. En ik neem aan dat oom Gaston, de jongere broer van de vader, stond te trappelen. Ja. Ja, dat, Is dat had maar vijf jaar gescheld. Ja, ja. Als hij vijf jaar eerder dood was gegaan, dan was Gaston het geworden. Ja. Dus hij heeft, hij, Gaston heeft altijd zoiets gehad van... Uh, het heeft eigenlijk te weinig gescheld. Hij, hij voelde toch iets van ja, dus zeg maar de gloed van rechtmatigheid altijd op zich afstralen. Hij, eigenlijk had het leven guller voor hem moeten zijn. En, uh, uh, en er was ook natuurlijk heel erg veel onvrede in dat... Koninkrijk. Er waren heel erg veel bastaardprinsen die ook diezelfde gloed voelden. En die hadden allemaal ambities en die hadden ook allemaal geld. Dus die konden altijd weer legertjes financieren. En nou ja, soms werd er eh, samengespannen met de Spaanse vijand en zo. Het was, eh, was op oh, eigen lopen voor Lodewijk XIII. Dus het was voor Anna van Oostenrijk, voor haar. Eh... Troon troonopvolgertje, haar kleine Djeudonné, was het een hele klus om te zorgen om het, de troon voor hem zeker te stellen. Absoluut. Want hij was het, hij, ook niet het jongere broertje. Maar, Hoe hebben ze daar aan het hof vorm aan gegeven? Want dat is natuurlijk het grote drama van die twee broers. Ja, nou wat wat uh, uh, Anna van Oostenrijk en haar raadgever, uh, kard kardinaal Mazarin, hebben gedaan is heel resoluut grenzen stellen. Was dat een beetje de, vader, de nieuwe vaderfiguur, die uh, kardinaal? Ja, die kardinaal was een, uh, een, een vaderfiguur voor Jeudonnet uh, en hij was de minnaar waarschijnlijk van, uh, van Anna van Oostenrijk. Uh, en, en ze hadden ook met z'n drietjes echt een soort gezinnetje. Uh, met z'n drietjes? Met z'n drietjes. Ja, het uh, jonge moertje stond er buiten. Lodewijk XIV werd le confidant genoemd, de, de vertrouweling. En... Ja, alles wat, wat Anna aan Mazarin schreef, dat kreeg de kleine Lodewijk eigenlijk ook te lezen. Maar uh, Philippe stond overal buiten. Maar wat Anna en Mazarin hebben gedaan, is heel duidelijk maken aan Philippe, uh, hoop nergens op. Uh, dus Philippe die kreeg minder aandacht van, uh, van moeder en van Mazarin. Geen negen minnen. Geen negen min, hij heeft <laughs> gewoon met één min moeten doen. Maar had waarschijnlijk ook niet van die scherpe tandjes. En hij kreeg jurkjes aan. Hij kreeg jurkjes aan. Hij werd Mappetit 4 genoemd door, um, Dat klinkt wel door Anna van Oostenrijk. Nou ja, het was heel duidelijk. Om, om duidelijk te maken, Filip, uh, jij kon na. Lodewijk, zoals de vrouw komt na de man. Weer Het was zeggen... trouwens niet heel raar hoor, dat kind, dat jongens jurkjes aankregen als kind. Hè? Nee. Dus uh, tot hun vijfde of zevende jaar hadden alle kinderen, ook alle jongetjes hadden ook jurkjes aan. En ze tot ze werden de ook allemaal... aan moesten. Maar ze werden ook allemaal mijn kleine dochtertje genoemd? Dat, Ik nee, nou raar. nee, precies. Ik bedoel, ze zullen daarin verder zijn gegaan. Maar het was nou ook weer niet zo, eh, zo als je het nu bij ons vanaf dag, dag één jouw zoon nee. in een jurkje stopt, dan is dat heel raar. Maar dit is waarschijnlijk iets wat een beetje geleidelijk ook is gegaan. Er is ook een, bijvoorbeeld een schilderijtje van uh, Lodewijk XIV in een jurkje. En dan is hij mm -hmm. ook nog maar drie of vier ja. jaar oud. Ja, maar er is dat andere schilderij wat, wat op de site staat. Dat uh, op onze site staat, daar waren die, um, die twee broers naast elkaar, dan heb je het oudere broer die dus als een riddertje staat. Ja. En de jongere broer, Philippe... die er in een jurk staat. Ja. Met een paarse jurk voorschoten. Heel, heel dienend. Ja, ja en ook... Uh, want het ging heel ver. Uh, Philippe die heeft doelbewust... Uh, een soort non-opvoeding gekregen. Dus de, uh, hij heeft opvoeders gekregen... die eerst waren afgewezen... voor de opvoeding van Lodewijk. Vervolgens... Uh, duurde het duurde heel erg lang voordat die opvoeders werkelijk in functie kwamen. En uh, Philippe werd eigenlijk de hele tijd maar in de vrouwenvertrekken gehouden. Waar men borduurde en kletste. En... Kreeg je ook zijn etensrestjes? De etensresjes van, nee, van de wedstrijd? Nee, dat niet. Nee, hij, werd, uh, hij werd verder wel als een, een prins of zo je wil prinsesje behandeld. Maar uh, hij werd doelbewust kort gehouden. Hij, het was een slimme jongen. Uh, Philippe, we hebben uh, uh, via ooggetuigen weten... dat Filip af en toe heel adrem kon zijn en scherp. Maar je moet je voorstellen... je bent in, uh, in competitie met je oudere broer... voor de aandacht van je ouders. En iedere keer als jij hoog scoort, iets slims zegt... dan word jij door je ouders bestraft. Dat was een doelbewuste strategie. Filip uh, mag nooit worden beloond... als hij meer straalt dan zijn oudere broertje. Dus Philippe werd... Ontmoedigd om slim te zijn. Hij kreeg ook een waardeloze opvoeding. Hij kreeg geen geologie, hij kreeg geen wiskunde. Hij kreeg... Nou, al die dingen kreeg hij nauwelijks. En, uh, nou ja, en op latere leeftijd wordt hij dus. Nou ja, dat, dat, dat vindt zelfs zijn moeder, wordt hij een, een, een beetje een dom, domme kletskous. Maar en Caroline, snel ja, dan dat... nou, Ik wou nog één dingetje nog daarbij aanvullen. Het werd ook ritueel, werd het vormgegeven dat hij de mindere was. Vanaf jonge leeftijd, je had een soort ritueel aan het hof... waarbij de koning als die opstaat, dan komen de hovelingen... en de hoogste in rang, die mag hem zijn hemd geven... en de volgende, die mag de waskom vasthouden, enzovoort. En Filip, als jongetje al, ik weet niet precies vanaf welke leeftijd... was degene die na... Lodewijk de hoogste in rang was. En die moest dus iedere ochtend naar het bed van zijn broertje komen. Ja. En dat hemd aanrijken, nederig met een buiging aan hem. En s'avonds bij het naar bed gaan had je weer een soortgelijke uh, ritueel. Eh, dat, dat, dus, dus in de rituelen werd het ook voortdurend benadrukt dat Philippe uh, op het tweede plan stond. Maar stel dan dat Lodewijk de veertiende zou zijn overleden. Werd daar geen rekening mee gehouden? Uh, nou... Kennelijk, niet al te erg, maar zolang ze nog jong waren, kon je natuurlijk gauw wat herstellen. Ja, ik denk dat uh, daar niet rekening mee met gehouden, omdat de kaarten werden gezet op duidelijkheid. Heel duidelijk hiërarchie aanbrengen. Uh, het lijkt me ook eigenlijk geen toeval dat Lodewijk de XIV uh, als volwassene ook zo'n enorm talent ontwikkeld... voor altijd maar weer sociale relaties verticaal inrichten. Het is altijd het aanbrengen van ontzag, van afstand, verticale afstand. En, uh, maar ja, Luc, het, het was toch gebruikelijk in die tijd dat de kinderen overleden? Is, ja. is dat dan met de Lodewijk de 14 het toch ja. Ja. gebeurd? Ja, even de pokken gekregen. Ja. Ja. Of het en, was en wat of, je dan ja. ziet, wat je dan ziet, is dat er dan eventjes bijna een soort rokade wordt gepleegd. Dus uh, Lodewijk wordt even ziek. En dat ziet er ernstig uit, hè? de pokken. Iedereen in Rijksburg. Hij retom. was negen, geloof ik. Hij was negen. En dan is het ineens geen meer, niet, niet meer Mappetitvier tegen Philip. Dan, dan, dan wordt hij wel degelijk eventjes beschouwd als een mogelijke opvolger. Dat gebeurde in alle vorstenhuizen. Bijvoorbeeld uh, rivaliserende vorstenhuis Habsburg in, uh, in Oostenrijk. Waar uh, ja, de oudere broer van de latere keizer Leopold. Die, die oudere boer was echt helemaal. Uh, uh, voorbereid om keizer te worden. Die overlijdt. Terwijl de, de, de, de man die keizer zou worden, Leopold... die zou eigenlijk gewoon een hoge functie in de kerk krijgen. En die werd overvallen door zijn plotselinge roeping. En het is eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen. Dus op het moment... Lodewijk is 9, dan is dus Filip 7... dan moet even die jurk uit in de broek aan. Ja. En dan hangt het erom of Lodewijk uh, uh, zal overlijden of niet. Ja. En dan wordt hij beter... En dan is hij natuurlijk weer uh, terug, uh, terug in de jurk. Ja. ja, en terug naar, naar de dames vertrekken. is sadistisch. En heeft hij even geroken aan het grote leven. Ja. En dan mag hij weer ja. terug in zijn nou Ja, hok. En wat, wat Carolien zegt is natuurlijk ook zo. Dat aan de ene kant wordt er nederigheid in die jongen. Gepropt. Iedere keer dat hemdje. Maar tegelijkertijd, het is een gedrang van je welsten, Want hij mag het hemdje doen. Maar iemand anders komt met de onderbroek. Iemand anders komt met de, de pruik. Iemand... Dus hij ziet ook dat hij in die hele assemblage... iedere ochtend van die koning... hij ook weer een bepaalde positie inneemt. En hij ziet ook zijn eigen broertje. Dus het is zo nabij en tegelijkertijd zo ver af. Is er, is er iets bekend of die broertjes goed met elkaar overweg komen? Nou, er zijn een paar slane ruzies bekend. Lodewijk is pas gekroond. En Filip uh, heeft, uh, heeft ook weer moeten assisteren bij die kroning. En dan op een gegeven moment gaat Filip, die, die komt naar Lodewijk toe, moet waarschijnlijk weer wat aangeven. En die spuugt op zijn bed. Op het bed van de koning van 14 jaar. En Lodewijk spuugt terug. Waarop Filip zijn broek open doet en op het bed begint te plassen. Lodewijk heeft ook een volle blaas plas terug. En op een gegeven moment wordt het een echt verwoed kussengevecht tussen die twee. En worden die twee uit elkaar gehaald en moet natuurlijk Filip uh, diep door het stof. Ja, ja, ja. Maar kwamen ze überhaupt met elkaar in contact? Want uh, ze werden dus bewust heel erg uit elkaar gehouden en hij mag af en toe zijn hemdje komen nou... aantrekken. Ik, volgens mij hebben, moeten ze ook wel uh, als kinderen een hechte band met elkaar hebben ontwikkeld. Want ik heb wel eens gelezen dat uh, de kamerheer, Laporte, die later wat verneinigde, waar dat uh, incident ja, dat jij net beschreven ja. ook uit voortkomt, uh, die heeft ook uh, geschreven dat er geen uh, enfant donneur uh, werden aangesteld. Dus andere kinderen... Een uh, in, in, in, in, in, in, in koning had dus een hofhouding. En je zou kunnen denken dat een, een Kindkoning kinderen ook in zijn hofhouding zou hebben, kinderen om zich heen zou hebben. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat ze bang waren dat die kinderen uh, te speels zouden zijn en indiscreet. Dus dat ze dingen okay. misschien later nog naar buiten zouden brengen, over uh, uh, die misschien niet waardig waren of zo. En, uh, dus ik heb ook een beetje een beeld gekregen van, zeker tijdens die fronde, dat dus dat gezin moest vluchten uit Parijs en, en toch onder moeilijke omstandigheden uh, uh, ja, door Frankrijk trok. Juist dat het... die twee jongens heel erg uh, ook op elkaar gericht zijn geraakt. Dat, dat, uh, zij zijn wel samen opgegroeid. Hè? Ze, ze waren toch uh, de kinderen, die, de, de jongens, het meest nabij. Andere ja. kinderen waren er niet. moet even iets zeggen, want je zegt de Fronde, moet je ja. even uitleggen. De Fronde, uh, dat was dus die opstand waar we het net over hadden, waar oom Gaston een grote ja, ja. rol in heeft gespeeld. dus Het, het leek er even op dat uh, het überhaupt helemaal niet door zou gaan... dat Lodewijk uh, een koning zou worden. Het leek erop dat de uh, andere adel... en onder meer die oom... dat die op de troon zouden gaan zitten. Dus en het op... Een aantal jaren ze dus, zijn ze min of meer op de vlucht geweest. Dus op het moment dat de firma wordt bedreigd... dan wordt de onderlinge cohesie wat sterker. Je... Ja, en dan, je dan ook... zie je dat het ook echt broers zijn. Ik denk het wel. Alleen al door de omstandigheden. Ze, ze sliepen uh, gewoon onderweg overal in, uh, uh, in huizen... Uh, die toevallig op dat moment beschikbaar waren. En dat was heel klein... En dan kwamen ze in één kamer terecht. En, uh, dus ik heb wel het idee dat ze... Uh, uh, en, en vooral ook omdat ze dus veel andere kinderen uh, misten. Ze zaten niet op een school zoals nu kinderen met 30 en met vriendjes en van alles en nog wat. Ze, ze hadden eigenlijk vooral elkaar uh, als het gaat om het kind zijn. Dat is toch dé manier om, een, om iemand te misvormen eigenlijk. Hè? Of, of ja. misschien is dat een moderne opvatting. Dat is heel modern. Ja, heel modern. Eh... Ja, ja. ja. uh, je schetste zo net een, uh, een rolverdeling in het Hof van die fronten. dat loopt dus uiteindelijk toch goed af. Ze komen weer terug. En, en dan is er een, in ieder geval een, een, een systeem aan het hof waarbij de adel gebonden wordt, ook door verplichte aanwezigheid. Hè? Waarbij uh, de, de grootste vijanden in feite aanwezig moet zijn bij het ontwaken, bij het eten, bij het aankleden, bij het. Dus, zodat, ja. um, kijk, als je nu een kroonprins hebt. Of een, uh, en een kleine broertje. Dan is er voor het kleine broertje altijd weer iets te doen... als alfabetiseringsprojecten, goede doelen. En <tiedacht> ook zo zielig, Filip, ja. hoor. Dat ja. is ook buitengewoon ja, ja. ja. ja. ja. Wij hebben het hier met OVT ontzettend te doen... met alle koninklijke families. Dus ook, <tiedacht> eh. Maar wat was er dan voor Filip te doen? He, zijn broer was uh, uh, koning geworden. Wat, was er iets voor Filip behalve de onderbroek aan, aangeven? Um, nou... Het is goed dat we het even over die fronten hebben gehad. Want dat heeft inderdaad gezorgd voor een bepaalde organisatie van het Hof. Uh, maar ook, uh, dat, uh, ook voor die uh, relatie tussen de broers. Want Gaston, oom Gaston, had een grote rol gespeeld. En zodra het, het Hof werd gefixeerd op een plaats... kon je ook beter organiseren. En sloten zich de mogelijkheden voor Philippe... om inderdaad een, uh, een gevarieerd leven te hebben om zich te ontwikkelen... Um, ze kregen af, afzonderlijke hoven. Um, uh, alle, allebei kregen zijn eigen paleis. Uh, oh, dat en, is al wat. Dat is al uh -huh. wat. Um, en in het begin was dat allemaal heel rijkelijk. Uh, veel feestvieren en zo. Maar uh, naarmate uh, uh, ze ouder worden... en bijvoorbeeld in het huwelijk trainen... zie je dat het heel moeilijk wordt voor Lodewijk om Filip uh, te dulden. Um, Was hij misschien een beetje jaloers op hem? Want we hebben het net al gehad over Filip dat hij, hij kan scherp uit de hoek komen. Ja. Wat, wat nou, had ja, Lodewijk? Je, je, ziet, je, ziet de, je ziet de hele tijd dat Lodewijk Filip uh, op, op alle mogelijke manieren probeert kort te houden. Uh, een goed voorbeeld bijvoorbeeld is uh, als Filip met een Engelse prinses. Die Engelse prinses bevindt zich al heel erg lang aan het Franse hof. is de dochter van de onthoofde koning Karel I, de Engelse koning. Uh... Zo'n persoonlijkheid, hè, die vrouw? Ja, ze is graadmager. Ze uh, is een soort, soort elektrische persoonlijkheid. Altijd is ze grappig, altijd weet ze de aandacht te trekken. Eigenlijk eigenschappen die verschrikkelijk belangrijk zijn... en goud waard in zo'n hofcultuur... Dus Filip krijgt zo'n prinses in uh, de schoot geworpen. Ja. Had Lodewijk die eigenlijk willen hebben? Wil je dat zeggen? Of had het een nee, nee, want, want Lodewijk die, uh, voor, voor Lodewijk was een heel andere uh, alliantie weggelegd, ja. namelijk richting Spanje. Uh, maar deze prinses, die troetelnaam Minette, die verhoogt de populariteit van Filip ineens enorm. En niet lang daarna zie je dat Lodewijk en Minette het erg gezellig krijgen samen. En komen er roddels. En uh, trekken uh, Lodewijk en Minette erop uit... om samen van het maanlicht te genieten. En uiteindelijk uh, nou ja, heb je uitbarstingen van Philippe van pure jaloezie. Van, uh, van, van, van, Philippe, van, van Philippe, omdat, omdat zijn, zijn uh, bruid er met... Zijn broer, door maar wat misschien weer was ingegeven door jaloezie van Lodewijk, ja. in eerste instantie. Ja. Nou ja, en die bruid was zijn nicht, trouwens. ja. <laughs> ja, ook nog even ja, als we het, het over familieverhoudingen het, hebben, we, we houden het over zichzelf. Ja. Ja. <laughs> en uiteindelijk komt de moeder van Lodewijk erbij te pas om uh, tegen Lodewijk te zeggen: Jongen, je, dit is een brug te ver. Je moet je moet het, zelfs dit, dit, dit, voor dit, God, dit, ja. ja. En terwijl Anna, Anna van Oostenrijk, bijna altijd partij koos voor Lodewijk, was het nou. Lodewijk ging te ver. Het is Philips finest hour. Maar ik heb de indruk dat de reputatie, Caroline, van Philip toch is dat hij vroeger een jurk aan kreeg... en hem eigenlijk nooit meer heeft willen uitdoen. Dus hoe zit dat met dat huwelijk? Um, ja, het, het, het was het, toch een homoseksueel? Ja, ja sorry, dat woord gebruikte men toen niet. Maar uh, uh, hij had uh, favorieten en dat waren mannen. En uh, hij was in eerste instantie ook wel blij met zijn vrouw. Ze hebben ook kinderen gekregen. En bij zijn tweede vrouw heeft hij die ook gekregen. Maar, uh... maar zou je kunnen zeggen dat dat gestimuleerd is door zijn moeder ook? Van Ga jij maar met, met jongens spelen, want dan word je een beetje van de andere kant en dat is goed? Ik weet het niet. Dat, uh, dat, dat is echt speculatie. Dat, dat, maar de dat... ouders hadden er geen problemen mee, geloof ik denk, nee, nee. Dat, dat is dus interessant. Want. Kijk, homoseksualiteit, dat werd of de. Uh, uh, Griekse ziekte genoemd, of de, of Italiaans, de Italiaanse uh, die... aandoening. Of. Ja. Hè, het was in ieder geval nooit Frans. <hums> <hums> <hums> het was hoogst verdacht en zeer onwenselijk. En toen zich, zeg maar. Uh, uh, dat toen Philippe zeg maar, homoseksuele neigingen tentoonspreidde... en men uh, uh, gefronste blikken op het, uh, aan het hof zag... Is, uh, is niet actief een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Uh, dat zou aan andere hoven waarschijnlijk wel zijn gebeurd. Um, en er was nog iets anders. Er was een raar trekje van Philippe in zijn omgang met die mannelijke favorieten. Hij liet zich graag vernederen. Dus op de dansvloer. Hij liet zich hij graag. Filip liet zich graag vernederen. Ja. Maar hij was toch op opgevoed om. Het, zijn hele opvoeding was toch één <lacht> grote vernedering? Ja, maar als dan vervolgens uh, de, de, de broer van de koning op de dansvloer. eigenlijk een beetje rond wordt geschopt door een ridder de Guiche dat is natuurlijk niet wat je wilde als moeder. En, en, en toch is daar eigenlijk nauwelijks in ingegrepen. Als, als die, als die, die, die, die, die, die uh, favorieten van Filip echt te ver gaan... En, en zich ook vergrijpen aan allerlei hofdames... en nou ja, het wordt het, gewoon iets te schandeleus... Dan, uh, dan volgen verbanningen en boetes en straf en zo. Caroline, mag ik aan jou vragen? Wat deden mensen zo aan het hof? Waar, waar vulden die mensen hun dagen mee? Nou... Um, oh, je wilde eerst nog wat zeggen over Luc. hè? ik even hier he? ook nog op reageren, ja. maar dit komt bij jou ook wel. Um, ik denk dat je uh, moet uh, beseffen dat toen uh, Lodewijk uh, alleenheerser werd. toen was hij, meen ik, uh, uh, 22 jaar of 24 jaar oud. Rond die leeftijd. En zijn broer dus twee jaar jonger. Hij was dus het hoofd van een groot land. Hij was alleenheerser. Hij hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Uh, Mazarin, die surrogaat uh, of echte vader, die was net overleden. En hij had dan nog die moeder die altijd wel heel lief en aardig voor hem was. Nou, stel je dat eens voor dat jij dus uh, een jaar of 23 bent en jij hebt jij ja, hebt zoveel geld, zoveel macht en je hoeft aan helemaal niemand verantwoording af te leggen en je bent dan de jongere broer van degene die dat ook nog eens heeft, dan ga je leven als een soort rockster, denk ik. Dat wordt, dat wordt seks, nou ja, drugs, daar weet ik niks van, maar rock'n'roll... Vertel aan... de details, de details. <lacht> ja. <lacht> nou ja, die mensen die... Uh, uh, het was ook een strategie, het was een bewuste strategie, want Lodewijk de 14e die wilde uh, de adel uh, demilitariseren, die wilde dus niet nog eens een keertje door een grote edelman uh, bedreigd worden, militair gezien. En de beste manier om dat te doen, dat had hij heel slim bedacht, of dat had Mazarin misschien voor hem bedacht, was om ze arm te maken. En door, uh, ze de manier ge ze moesten geld uitgeven. Ze moesten dus ja. gewoon geld uitgeven. Spenden. En dat ging om, uh, er werden dan bijvoorbeeld maskerades gehouden en ze moesten dan kostuums uh, uh, voor zichzelf laten maken en dat moesten ze zelf betalen en die werden dan behangen met diamanten en robijnen en nou ja, dat, dat was zo enorm kostbaar en soms werden er wel op één uh, uh, verkleed uh, bal, uh, uh, gemaskerd bal, uh, werden er wel drie kostuums, uh, werd er drie keer gewisseld van kostuums. Dus dat was een hele dure grap. En uh, ze hadden ook gewoon um, een, een heel, heel weekprogramma. Dat waren de bijzondere dingen, het gemaskerde band. Maar ze hadden ook echt een weekprogramma waarin je uh, maandag, woensdag en, en vrijdag... dan uh, uh, ging je naar de appartementen van de koning. En dan had je daar een orkestje wat speelde. En dan had je, uh, daar kon je dansen. Je kon erg veel gokken. Gokken uh, was een grote liefhebberij. <coughs> en ze... Uh, uh, ja, ze roddelden gewoon de hele dag met elkaar. En er was eigenlijk niks te doen. Dat was ook de bedoeling. Klinkt eigenlijk wel heerlijk. <lacht> ja, nou nee, het was, het was een. Of was het eigenlijk verschrikkelijk? Het was eigenlijk verschrikkelijk. Ja. En ze gingen zo, het is een soort cruise schip wat nooit ja. aankomt. Zoiets, ja. Ja. ja. Dit is de rock'n'roll, hè? Dit is de rock'n'roll. Dit het... is van de, de Lully. Het was in feite um, dansen. Jagen, roddelen, vreemd gaan. Dat was in feite de levensinvulling van Filip. Uh, en Lodewijk die ging ook nog oorlog voeren. Maar je zou zeggen, oorlog is luk. Luc, ja. dus meer dan genoeg plek voor Filip om zich verdienstelijk te maken, ja. is dat gebeurd? Dat, uh, dat gebeurde dus uh, ook. Het leger was nog een van de weinige mogelijkheden die Filip had om iets te betekenen. En aanvankelijk lijkt Lodewijk ook bijzonder royaal... in de ruimte die hij zijn broer gunt. Uh, in, in tal van brieven zegt hij, van, nou, uh, zegt hij tegen uh, Philippe en uh, wat flankerende generaals... van, oordeel maar naar de stand van zaken. He, Ik kan vanuit uh, mijn toestand niet zo goed oordelen... Hoe, uh, uh, wat de beste actie zou zijn... Dus Ga maar, ga maar gewoon winnen. Ja, de, doe maar wat je verstandig lijkt. Maar was dat vanuit oprecht vertrouwen? Of omdat hij inmiddels wel het idee had... nou, de verhoudingen zijn nu zo duidelijk... Uh, nu kan ik het wel, nu kan ik hem een beetje ja, uitgeven. We, we, we kunnen niet zo goed onder zijn pruik kijken. Uh, maar die, die, die generositeit van Lodewijk... hield heel snel op na het eerste grote succes van, uh, van Philippe... Ja, bij, uh, hele, ja. in 1677, de slag bij Kessel... Uh, verslaat hij noten bijna onze eigen Willem III. Oh. En, en dat ook nog een keer tegen de expliciete orders op dat moment van Lodewijk. Want Lodewijk had toen net gezegd van nou. Probeer een oorlog te voorkomen. Probeer een direct treffen te voorkomen. Want uh, de, de, de militaire balans in dat gebied is precair. Dus probeer een oorlog te voorkomen. Uh, en spaar de krachten. Maar Filip uh, wist. Het is nu of nooit. Dus hij uh, ja, heeft gewoon aangedrongen op een, uh, op, op een slag. En dat was niet erg moeilijk als je Willem van Oranje tegenover je had. Want die wilde altijd oorlog voeren. En uh, nou ja, Het is een enorm succes geworden voor Philippe. En daarin wordt meestal een, een beetje uh, uh, licht gedaan over het feit dat Willem de derde zo'n 15.000 man minder had... en ook nog een keer heel onverstandig was... en het terrein niet van tevoren verkende. Gewoon een soort draafganger, huppakee. Dus die Fransen die hebben uh, Willem uh, en zijn leger... enorm uh, klop gegeven. En Filip kwam thuis in het paleis als een enorm grote winnaar. Uh, er zijn roemdichten voor hem gemaakt... Uh, en hij liedjes voor hem uh, geschreven. Dat kan Lodewijk niet leuk hebben gevonden. Hij vond dat... Zeg maar voor de bühne vond hij het geweldig. Hij was heel trots en uh, overladen uh, zijn broer met, uh, met loftuitingen. Maar daarna was het afgelopen met uh, carrière-mogelijkheden... voor Philippe in het leger. Philippe mocht niet het slagveld meer op. Nee. Waar zit eigenlijk de tragiek, Caroline, te, bij deze twee broers? Bij Philippe of Lodewijk, wat jou betreft? Nou, ik, ik vind dat het... Dat is bij veel mensen zo. Dat ik denk dat ze met elkaar een goede relatie zouden kunnen hebben gehad. En misschien ook wel hadden. Maar ze waren, zaten gewoon gevangen in, uh, in hun positie. En uh, bijvoorbeeld wat, uh, wat Luc nu net ook schetst. Hij, uh, hij moest ook, omdat hij koning was, zijn broer op het tweede plan zetten. Daar was hij gewoon van doordrongen. Dat was een, een, een idee van je kan alleen maar een machtig koning zijn als jij echt alleenheerser bent. En als er niet iemand is die ook maar in de, in de buurt komt van zelfs een, een idee van rivaliteit. Dus dat, dat moest ook. En dat besefte uh, Lodewijk, besefte dat. En dat besefte Filip besefte dat ook. En dus die uh, moest ook, uh, uh, zoals men dat toen zei... Uh, ...hij was een, een goede en een gehoorzame broer zijn. Nou, dat zou je nu niet tegen een jongere broer moeten zeggen. Maar uh, dus ik denk dat ze, uh, dat ze alle twee ervan doordrongen waren... ...dat wilden ze dat bedrijf wat zij hadden laten doorgaan... ...moesten ze die taakverdeling ook aanhouden, die rolverdeling aanhouden... ...en tegelijkertijd ja, je eigen uh, gevoel en, en emotie en zo... Ja, die worden daardoor opzij gezet. Luc, wat vind jij? Waar ligt de tragiek van de, van de boers? Bij welke voel je meer... Met wie heb je het meer te doen, Luc? Uh. Ja, nou... Ik, ik, ik, ik, dat, dat leven van Philippe is... is een is uitger, uitvergrote versie van het leven van Pieter van Vollhoven. <lacht> ja, gewoon... Je, je, je, je komt in een constructie terecht... waarin alles zo is georganiseerd dat jij gewoon... De, de, de, de duurzame verliezer bent. Je mag nooit iets presteren. Maar Van Vollenhoven is heel populair. Ja, maar het heeft, hij heeft, hij heeft, Van Vollenhoven heeft ook gezocht naar mogelijkheden. Op een gegeven moment ging hij maar piano spelen. Vogels fotograferen? Gewoon, gewoon leuke dingen en zocht hij de media op. Uh, maar... Uh, hij is, eh, zeg maar, binnenskamers door, door, door Bernhard is hij getreiterd. Hij, hij heeft een militaire carrière heeft hij geprobeerd. Hij heeft Bernhard hem ook gewoon gejent. Heel moeilijk. En bij Philippe was het... Um... nou, Er waren minder mogelijkheden dan voor hem van Vollenhoven. Um... Toen het leger als mogelijkheid voor Philippe werd afgesloten... restte hem nog cultuur... Nou hij ja, nee, God, hij ging munten verzamelen en juwelen. Nou ja, inderdaad, ja. zo vaak mogelijk van kleren wisselen. En dan kwam hij als een soort. Ja, ja, juwelen op, op hem gehecht als zeepokken, zeg maar. Hij kon nou eens meer bewegen. Hij, hij, hij, hij, hij leed daaronder, want hij werd een parodie. En dus de, uh, een, een, een schitterend portret van uh, Saint-Simon over, over deze uh, Philippe. En, en, Kleine, opgeblazen man op stiletto hakken. Uh, die, die naar parfum... Een drag queen. Ja, een echte drag queen. Die stinkt naar parfum. Uh, heel veel klets en werkelijk helemaal niks kan. Hij overlijdt als hij 60 is. Dan moet Lodewijk, de oudere broer, nog veertien uh, jaar doorleven. Uh, achteraf gezien, terugkijkend. Maar dan over langere perioden. Wie is volgens de geschiedenis eigenlijk de meest succesvolle geweest, Caroline. Uiteindelijk, Philippe. Die angst die Lodewijk de hele tijd had... dat Philippe ooit een keertje een burgeroorlog... de macht zou willen proberen te grijpen... die is tijdens zijn leven niet bewaarheid. Maar Philippe die kreeg een zoon. En die kreeg weer een zoon. En uh, ik meen dat het de vierde generatie is na Philippe. Dat wordt uh, Philippe Egalité. Uh, dat is dan al de tijden van de Franse Revolutie. En dan moet er, die zit in, een, in het parlement en dan moet er gestemd worden of uh, Lodewijk de XVI dan uh, wordt uh, uh, geguillineerd, ja of nee. En die Philippe Egalité, die stemt voor de dood. Dat van dat, ja, echt een familiemoord, hè? Ja, ja. ja. ja dus een, dat, uit, een uitgestelde wraak ja. op zijn ja. oude en broer. En deze ja. zoon, zoon, die uh, na de restauratie... komt in 1830 op de troon uiteindelijk. Die zal dan nog 18 jaar lang uh, koning zijn nadat ja. hij de Bourbon. heeft. En heet. misschien is dat dus wel de tragiek. Dat deze boedersband uh, is door de omstandigheden... zeg maar een... een, een, een band geworden. He, en, en wat jij nou beschrijft, Carolien, dat is eigenlijk de, de uitvoering van dat cannibalisme. Zoete vraag van Philippe. Carolien Hanke, Lodwijk. Ik, ik zeg Lodwijk. Het is toch ongelooflijk? Merci. Merci ja. <laughs> Carolien Hanke, Luc van Huizen, heel veel bedankt. You always heard, the one you love the one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 your heart last night. It's because I loved you most of all. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. Sweetest rose, crush it till the petals fall. De serie. Brother Where art Thou van collega's Matthijs Deen en Laura Stek. Deze week over de boers Lodewijk XIV en Philippe Dorleon. Volgende week in deel 6 de Romeinse keizers uit de 2e eeuw. Karkala en Geta met gasten Fik Meijer en Olivier Hexter. Wilt u van dit programma een cd bestellen, dan kan dat. Dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600. Ten naam van de VPRO met de vermelding van Brother Where Art Thou en de datum van vandaag of Lodewijk de 14e erop. En vergeet u niet uw adres daarbij te zetten... zodat ze kunnen worden opgestuurd. Wij zijn uh, er weer terug na het nieuws van 11 uur. En dan kunt u gaan luisteren naar de Gouden Jaren... met daar een oud-programma van Peter Flik over Otto, de zoon van foute ouders. En... Een programma wat Ronald van de Boogaard maakte in Moskou... over de Russische zanger en dichter Vysotsky. Dat allemaal na 11 uur. Tot zo.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 Ik heb nieuwe dromen, nieuwe doelen. Maar ook een voorbeschouwing op het nieuwe voetbalseizoen. Straks vanaf kwart voor twaalf, de perstribune. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.